Nu volgt een fragment van Almere Actueel 2009 over boekhoudvrouwen bij gemeenten met doctorandus Leo Verhoef en afsluitend een fragment door Studio 040 van 13 maart 2014 met aan het woord Gemeente Gelder op Mierlo.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 Boekhoudfraude bij gemeente Geldrop-Mierlo naar 36,5 miljoen euro. 17 september 2012. Jaarrekeningen van gemeente Geldrop-Mierlo zijn misleidend. Geldrop-Mierlo, in de door gemeente Geldrop-Mierlo uitgebrachte jaarrekening 2011 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,7 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 4,4 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2004 tot 2011 een voordelig saldo van 14,4 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 22,1 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 36,5 miljoen euro. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door Register de Cel Weverhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapporteringen de gemeenteraad van geldrop mierlo is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier, dossier, geldrop mierlo Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Kantens, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl Genee Hoekman van de dorpspartij Milo, die zegt zelfs dat er helemaal niets mis is met het huishoudboekje van de gemeente. Zij is van mening dat Geldrop Milo zelfs een voorbeeld is voor andere gemeenten. Ja, ik, wat dat betreft, ik heb ook een van de raadsleden aangeraden om de cursus gemeentefinanciën te volgen, dat lijkt me echt heel erg van belang. Wij zijn een gemeente die al jarenlang een sluitende begroting heeft. Ik uh, zou uh, u uh, willen aanraden, ga eens bij andere gemeenten kijken. Dat is bij ons heel goed geregeld.